Castro verschijnt nog zelden in het openbaar... sinds hij zijn presidentiële taken in 2006 overdroeg aan zijn broer Raúl. Dat deed hij vanwege zijn slechte gezondheid. De laatste tijd lijkt Castro's gezondheidssituatie weer wat verbeterd. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen avond in Madrid het Spaanse elftal gehuldigd. Na een bezoek aan de koninklijke familie en premier Zapatero aan het eind van de middag... reed de selectie met een open bus door de stampvolle straten van de hoofdstad... Na een urenlange tocht bereikten ze het plein waar de huldiging was. Daar waren optredens van artiesten en een aantal spelers en bondscoach Del Boske spraken er de menigte toe. Ook in Barcelona en Baskeland werd het kampioenschap uitbundig gevierd. Pas aan het begin van de nacht was het feest voorbij. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een lek ontstaan in een veendijk. Daardoor is een weiland ondergelopen. Achter de dijk ligt een ringvaart die in open verbinding staat met meren in de buurt. Met graafmachines is het gat in de dijk dichtgemaakt.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 Turn the beat up, yeah Got me like a thing banging on your door I think I want some of that Why don't you need me on the floor? And then Step into my office Would you like to try to sample the taste of my stuff? Yeah I'll take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 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.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 Zie is ZFM. ZFM in Zandvoort, en jij bent erbij. Zeg ik nee, zeg jij ja, en wil ik gaan slapen. Stop ga je toch nog even door En ik krijg geen hulp. I'm hey.